in allerlei huidproducten schijnt dat te zitten. En dan krijg je dan uitslag van netelroos of eczem. Nou, dat is dan weer een leuk bericht. Want je dan bij de Milk al die kleine lettertjes die alleen een insect kan lezen... moet je gaan zitten uitpluizen of er misschien metylisotia in zit. Nou, dan maar niks meer op je, op je gezicht. Of roomboter of, of, room of slaolie. En bent wel in de kerstsfeer, hè? staat de boom al, hangen de ballen, de engeltjes, de dennenappels, het stalletje, de kaarsen, de kandelaars, de rendieren, de sneeuwmannen, de kerststukjes, de kransen, de lampjes. Nou, rustig aan, niet stressen, nog ruim een week. Doei doei! Baka. Baka. Baka. Baka. Baka. Welkom, welkom lieve luisteraars. Kijk op www.groentefrouw.com voor meer moois. Nou vannacht weer live muziek, No Blues. Ah, eindelijk weer hier. Ze hebben onlangs hun uh, vijfde dubbelalbum getiteld Kind of No Blues uitgebracht. Uh, wederom van harte welkom uh, Anne Maarten Osama Haitam. Safia, ik zeg het nu goed. <laughs> Antje en, uh, en Ad. Ankie, nou zeg ik het jouw en dan weer fout. Dat is niet te geloven. Nou, we hebben het quintetje weer helemaal compleet. Niemand had dit ooit voorzien, hè? Tien jaar, zo'n bijna tien jaar geleden... toen jullie daar drie dagen in die kamer in Deventer... werden opgesloten door opkramen, toch? Nee, dat hadden we niet verwacht. Tien jaar, bijna tien jaar later... En toch weet je, je, je jezelf weer steeds te verrassen en een beetje te vernieuwen. Ook met deze CD, met heel veel samenwerkingen en uh, een iets andere aanpakken. Nou, dat gaan we allemaal straks wel al horen. Uh, uh, uh, Heitam, jij doet die microfoon van Heitam, dan mag die hier. Uh, want het is allemaal met jou begonnen op een boot in Finland, oh, in mids zomernachts. Ja, dat klopt. Leg nog eens toen even uit. toen kwam ik hier per oogart naar Nederland met de dansgezelschap uit Groningen. En de, de man, de directeur, hij is eigenlijk mee, ge, getrouwd met de, met de directeur van de dansgezelschap uit de Groningen. Ja. En dan hadden we een tour in Finland. Toen hebben wij over dit gesproken en dan, zo begon hij. Zo begon het. Want jij. Ja. Oh, Oké, okay. dat jaar geleden. is ook grappig. Ja, Haitam, die was eigenlijk op weg naar New York, maar die bleef even steken ja. in, in, in Nederland, in Groningen. <lacht> dus dat werd zij New York. <lacht> okay. En daar nou, zijn we blij mee. <lacht> Goed, laat horen. Het eerste nummer. going down to the station and i'm going down and down to the railroad track i'm gonna leave leave my little angel and when i'm gone i'm never coming back I can hear, I can hear that whistle blowing And I can hear that train rolling down the track I don't know, don't know just where I'll be going But I got my life wrapped up in this duffel bag My love, and now we used to dance Celebrating our romance Gone, the dance is through I'm stuck here with this blues And now I'm, I'm gonna, gonna ride that train Never to come back again. again Lord, what is this? I see my love, she, she has deserted me hey. binnenkomen, hè? Ja, ja lekker. Ik zet, haal toch even wat water. Ik heb veel te zout pizza gegeten Goed, eh, dames. Wat jullie maken, eh, hebben jullie een, een tijd geleden al de naam voor bedacht. Het Oosten Meets the West. Eh, eh, dus Americana. Hè, dat is de achtergrond van eh, de muziek die, eh, die, die, eh, die Ankie en Ad maken. En ook wel eh, en Jan Maarten. En dus dan de... Arabicana hè, is het geworden. Maar eigenlijk, dat zei ik vorige keer al, moet het Arabifricana worden. Ja. ja, dat is een goede. Osama, hè? Ja. Arabafricana. Ja. Met Osama er ook bij. Soedan doet ook mee. Goed, oké. Okay, dat wou ik maar even zeggen. Ik ga even snel opzemen wat ik vannacht verder nog allemaal in petto heb voor de luisteraars. Uh, volgend uur ga ik weer even bellen met Co. Die is ondertussen uh, zit hij weer in Curaçao. Uh, Koen Dirks maakte weer een aflevering van uh, Musica Poetica. Dit keer gaat hij de regen als, uh, heeft hij de regen als leidraad genomen... om gedichten en muziek te kiezen. We hebben geen hoorspel op herhaling vannacht... maar een wereldpremiere van een uh, spiksplinternieuw hoorspel... geschreven door Rob Jansen. Met grote dank aan Winfried Bowen vol. die regisseerde. Ja, ja, de zoon van Leon. Uh, verder natuurlijk Oude Meuk van Jan Emaus uh, in Track Tracers. En als ik me niet vergis, zit er ook een fijne slijmslong... van uh, Barry White tussen. Dus dat uh, heug ik me nu al op. Uh, Jan spreekt natuurlijk weer met Rex van Beuningen. Uh, Romane Rodriguez bezoekt weer eens een van haar nieuwe buren... F. Starik blijft zijn moeder doen. En Marianne van Heemstra buigt zich over het lot van haar enige Filipijnse Facebookvriend. En ik heb nog een opwekkende herhaling van een goudmijnverhaal uh, voor u. En wederom een kronkel van Goodold Old Carmichelt. En een mooi kedinkeldonkel gedicht. Ja, kedinkeldonkel. dat is een gedicht dat dokter Hans Beek natuurlijk weer bedacht. Maar dat is dit, in, in dit geval is het van de Tilburgse schrijver en dichter Kool van Laat. Goed. Uh, tot slot, de uh, website www.adelinevanlier.nl. Kan je van alles uh, teruglezen en bekijken en podcasten... en terugluisteren gewoon. Nou goed, u kunt ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. U kunt met mijn bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Want daar zet ik dus die, die, die podcast dus ook weer op. En ik ga zo dadelijk een foto van, uh, van dit stelletje maken. Dat zet ik dan dus ook uh, op Facebook. Goed, Twitteren kan via n 8 vhgoedeleven Um, als het goed is, want dat, dat doet. Uh, zo Vincent dan, hè Vincent, Vincent, zit je te luisteren. Doe jij nog even twitteren, dat hier zo'n fantastische band staat. Oké, okay, nou goed. Iedereen die dus het die stopt twitteren, die kunnen dat dan ook zien. Goed, ik, ik ben klaar. Uh, Ankie Ad, uh, Osama, met Anne Maarten. Go ahead. Gypsy trail of love Cruel stars Look down from above Gypsy trail of love Where we met Roads are steep And roads are rough We were so young I'm nummer van... Uh, ja, hè, van... Uh, ja, Dunia. Van Dunia, precies. Van de tweede plaat van jullie. Ja. Het staat ook op de live album. Ja, oh ja, precies. Ja, dat hebben we dus nu hier. Kijk, staat het ook erop? Oh ja. Ik hoor iets vreselijk brommen, Martin. Ja, nou zeg. <lacht> Ik wou graag de, de, de drie kapiteinen aan tafel. Dat is wel zielig voor Osama en, en Anki. <lacht> dus Ad en Haitam uh, en... He, want met z'n vijf wordt wel heel lastig praten. Maar heb jij iets om te zitten? Um, dat vind ik ook wat. Ik kom er wel in ieder geval lekker bij zitten. Oh ja, oké. Okay. Goed. Ja, wat je wil. Ik pak een, een stoel een, met een microfoon erbij. Dat zijn Oh uh, ja. Uh, uh, zijn de Oosterse melodieën... En, en, en, en de Westerse klanken van de akkoorden van... Uh, van Ad Haitham. Zijn die elkaar al wat verder genaderd? Kijk moet je die, die is voor mij. Die is voor jou. Wat is jouw vraag weer? Sorry. <laughs> of, de, of, of die melodielijnen uit het oosten... Hè, waar honderden akkoorden zijn, als ik het goed onthouden heb. Honderden toonladders, toon trouwens. Toonladders, ja. dat was het. Je ja, gaat gewoon de Arabische muziek of oost muziek ja. in één lijn. Precies. Akkoorden gebruiken we bijna, heel, bijna niet. Heel nee. weinig. Nee. Dus, uh, dat is een totaal andere benadering. Ja, precies. Maar gaat dat nu steeds makkelijker? Wat is het? Moet je een ik, ja, ik weet het niet. Het komt niet. <lacht> het, is, het, is, het is erg warm. <lacht> nee, het is warm. Oh, wat the fuck. Ja, hij heeft nog zo'n trui aan. Moet je meer in mijn waaiertje even hebben? <lacht> nee, heel charmant, dank je wel. Nee, Heb nee. nee. je mijn een waaiertje? Nee, nee maar goed, dat, komt, dat kan je niet zeggen dat komt dichter bij elkaar. Maar jullie zijn al tien jaar bij elkaar. Ja, maar... dus het het vervlecht, vlogt zich, vervlecht zich wel steeds makkelijker, of niet? Ja. Ja. ja, vroeger hoorde ik geen enkele melodielijn in wat hij speelde... maar nu is dat wat, uh, wat, wat makkelijker. En uh, we hebben wat de trucs en uh, dingetjes ja. ontwikkeld... waardoor je net kunnen doen alsof we het allemaal heel goed snappen. Precies. Ja. En zing je nou elke keer wat anders? Eh, het hangt vanaf, eigenlijk niet, nee. Nee, nee. nee. nee. Maar keer. probeer ik elke keer weer anders te spelen, dat wil. Echt waar? Bijvoorbeeld, wat hebben we gewoon, wij net gedaan... Normaal gesproken kan ik gewoon in, in gewone manieren spelen... maar net heb ik gewoon extra tones, extra noten erbij gespeeld... of iets anders verzonnen. En dat kan makkelijker met, met jouw muziek dan met jouw muziek, Ad? Ja, als je bij ons in het blues-elie komt dan kun je ook van alles improviseren natuurlijk. Maar dit is gewoon een liedje dat is toch wel echt uh, verankerd... Ja. Ja. En die tekst die ik zing met Anke samen is echt wel een duet. Het is gewoon Precies. een duet. Het is niet zo van, ik ga even wat doen. Ja. Maar hoor je dan dat hij af en toe uh, ja. uh, iets anders aan <lacht> het doen ja, is? Ja, hij verweeft er altijd doorheen. <lacht> ja, ja. Nee, maar dat is ook natuurlijk het spannende van ons. Ja. Bedoel, wij zijn de basis en hij meandert met zijn romantische klanken overal doorheen. En dat is, uh, Klinkt goed, goed beschreven. <lacht> nou, dan zijn we het ergens over eens. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoezo, is dat, is dat uh, nee, nee, opmerkelijk? Dat is, nee, dat is verleden tijd. Dat is het oude verhaal doen we niet dus meer. kan jij, kan jij nou bewaar, bijvoorbeeld al taxiem op jouw gitaar? Maar ja, dat kan je altijd al, of niet? Nee, nee. nee. Mm, Zo'n is... ben ik niet. Volgens mij, ik ben ik basis, niet. volgens mij is de basis dat je dat, dat hele blues en uh, taxiem verhaal... Kijk, de, de, in, uh, in de origine is natuurlijk blues ook gewoon... Daar kan ook heel veel in geïmproviseerd worden. En het is, uh, maar het is bij iedere groep, is, denk ik, hoe de, hoe de muzikanten elkaar de ruimte geven. En de ruimte die mensen nemen. En eigenlijk hoe de persoonlijkheden samenwerken. En dat is mijn No Blue is altijd wel een beetje een speciale manier. Maar ik denk dat uh, dat, dat had uh, een uh, uh, wat meer. Uh, de basis speelt. En Haitan ja. neemt de ruimte van, uh, van de mogelijkheden die er zijn eigenlijk. Dus dat is, en dat is duidelijk ook een beetje, zie je dat in de karakters terug. Ook in het dagelijks <lacht> leven. die doet het dus vooral, als hij naar Israël op vakantie is geweest, thuis is bij zijn moeder is geweest, dan komt hij terug en is altijd, hé, hey, alle kanten gaat hij op meteen. <lacht> dan, is hij, dan is hij gezelliger? Of? Nee, dan is hij, dan is Los. hij losser. Oh. losser. Maar het is wel zo, dat het typisch van No Blues is, in vergelijking met veel andere muziek is dat we toch echt wel songs maken. Ja. Het zijn echt ja. liedjes, en ook gewoon uh, toegankelijk. Exact. Jij zegt toch niks. Jij zegt niks. Ja, dat, oh. dat gebruikt hij ook al een tijdje, dat uh, argument. Maar dat, dat werkt natuurlijk niet altijd best. Ja. Maar okay. het, het, het mooie is denk ik een beetje wat, wat, wat we wel hebben gemerkt... is dat we eigenlijk de horizontale manier van muziek maken in de, in de Arabische landen. Maar dat is eigenlijk wat Hytam net zei. Hè? Dat, dat die, al die melodielijnen die gewoon doorlopen... Ja en de verticale manier van harmonie, harmonie in de westerse muziek... dat we die wel heel goed weten te combineren. Dat, ja. is, dat is denk ik wat, wat No Blues dan goed laat werken. Dat ja, we dat moet eigenlijk aanvoelen. Precies, we moeten even terug weer naar het begin... voor de luisteraars die, die jullie dan niet kennen. He, dat was dus, uh, nou, dat begon eigenlijk al in, in, in Finland... toen uh, Rob Kramer, he, getrouwd met, de, met het leider van dat dansgezelschap... waarvoor hij dan speelde. Maar Rob is, is ook directeur van Productiehuis Oost-Nederland in Deventer. Een heel inventief man, uh, met wilde uh, met plannen die, die vaak tot fantastische dingen leiden. Als ik me niet vergis, zo ook daar geboren. Het hele, hele idee ja. van... Uh, nou, Knarschertante, is het nieuwe ding. Ja? Knarschertante. Wat is dat? Vertel. Nou, kan hij, hij zit erin. Hè? Onze bas ja. zit erin heeft een oh. dubbelbaan. Jawel. Ja. Oh, oh oké. Okay, dan moet je dadelijk vertellen. Gaan ja, we eerst even dit vertellen. Ja. ja. In ieder geval, hij had zoiets van: hij, hij wist wat hij dan op de Oet, de Oosterse luid, deed. En hij, hij kende jou dan als doorgewinterde en Dat was mijn leeftijd nog Precies, ja. Ja. Ja. ja. En, en, en ja, Anne Maarten kende die als nou ja, veelzijdige bassist in, in allerlei bandjes, hè, in de buurt ja. van Arnhem. Ja, nee, maar je komt oorspronkelijk ook uit Deventer, hè? Nee, ik kom uit, uh, ja, uit de buurt van Arnhem. Maar in, ik, was, het, ja, ben, ik oh. was toen net terugverhuisd uh, vanuit New York naar Nederland toen, uh, toen, we, to, toen we, hij ons benaderde eigenlijk. en, uh, en uh, Hij was op zoek naar een bassist. Hij had eigenlijk iemand anders in gedachten. Uh, maar die kon niet. Mm. En die heeft er denk ik nog wel spijt van. <laughs> <En> toen, uh, <laughs> maar die, die speelt nu met Caramba. Dat doet het ook, ook leuk. Mooi. Dus, maar, uh, en, uh, uh, en toen heeft hij ons dus gevraagd, alle drie, om, dat, uh, om samen dan die uh, Arabische muziek en Americana Americana te, te combineren. Omdat hij in zijn hoofd had dat het kon. En volgens mij dachten wij alle drie hetzelfde. Dat kan niet. Nee. Dachten wij alle drie toch? Maar jullie, want jullie zeiden, uiteindelijk hadden ze iets van: oké, okay, we nemen er drie dagen voor. We kregen drie we kregen, dagen. Jullie kregen ja. drie dagen en daarna moet je klaar zijn. Moet je iets van een voor, kunnen spelen in een ja. voorprogramma van ja. iets anders ja. Ja, of zo. Precies, dat was dat het was idee. Het op, ja. Ja. Ja. En toen was zo: toen zei, zei Rob van Goh, zullen we een demo maken? Toen zei ik: van, Wat is het verschil tussen een demo en een CD? Of oh, zij zei dat? Zei ja, nou, dan kwam zijn beeld. En, en, en wat bleek toen. Ja. Het bleek toen dat de drummer van, van mijn toenmalige bandje... Uh, was getrouwd met een Ethiopische. En die had een percussionist in zijn haar gelederen. Dat bleek Osama. En die bleek ook al die Arabische deunen van Haitham. Ja. Oh, dat is dat, oh dus dat dat. En ineens tikte hij al die dingen zo in. En, en toen viel alles op zijn plek. En toen waren je opeens een kwartetje. Ja. Nou en toen, we, toen kwam Ankie erover bij. Ja, met zijn vijf. Ja, ja precies. Want, want Anki ging meezingen. En, en produceerde de CD. En produceren. Want je ja. hebt een eigen ja. studio. En je bent een geluidtechnicus. Ja. En een producer. Ja. Ja, en want, hè, want toen werd het dus niet een demo. Want waarom? Die CD liep heel erg goed. Maar heel was heel raar, want wij brachten die plaat uit in een tijd dat er heel veel hysterie was tussen Oost en West. En toen kwam die plaat uit, dan had je net die bommeldingen in, in, in, in uh, Londen. Die aanslagen. Bommeldingen, ja, aanslagen 20, in Londen. 2004, was heel 2005. En toen was dat, zei ja. wij tegen nou, dat was het alweer, weet je wel. Nou, ja, ja, ja. Maar het was anders. Sommige mensen wilden graag getroost worden door een ja. gezelschap als het onze. En uh, ja. zo werkte dat toen. Dus, uh, ja. En het is gewoon heel goed. Een hele goede muziek. Ik maakt bedoel, ze zijn muziek goede muzikanten en samen geeft het zoiets toegankelijks. Ja. Het, maakt, het maakt Oosterse muziek zoveel. Het komt zoveel dichterbij. Dat ja, is Maar dan CD na CD. Ja. Vijf CD al. En dit is al een dubbelaar. We hebben, gewoon, we hebben gewoon wat, wat. Mag ik het even? Ja, ik ja. zat We ja, hebben ja. wat trouwbel gehad met, de, met het democratische proces. waar we onszelf aan toe veroordeeld hadden gedurende vier CD's aan het begin. Ook, nou ja, jij weet net zo goed als iedereen. Ja. democratie en kunst, dat, dat, dat werkt niet. En bij deze laatste dubbel cd hebben we hier gewoon gezegd. nou iedereen levert drie ideeën aan en is de baas over zijn idee. En dat werkte wel En dus we hebben we wat, wat relaxter... Kunnen werken, wat, wat andere mensen ingebracht, wat andere disciplines, uh, strijkkwartetten, bla blazers, dichters, uh, van alles en nog wat. En uh, ja, uh, wij vinden dat wij een van onze mooiste platen gemaakt hebben. Op die manier. Absoluut. Ja, ja. Absoluut. Anders? Ja. Dus, ja, ik, hij, is, hij is inderdaad weer heel anders, omdat er zoveel mooie ja. mondharmonica, violen ja, inderdaad. Ja, ja. Gedicht van vrouwje Tuinman, enzovoort, enzovoort. Uh, wat ik wel leuk vond... Ja, ik las ergens dat jij in een Grieks café was of zo. En ja, dat je opeens... Ja. ja, een vriend van me was ik bij op bezoek. En die nam me naar een kroeg toe. En, uh, en we zaten het eerste drankje. En uh, er kwam een nummer van No Blues voorbij. Dus ik zei tegen hem... "Heb jij zeker een cd gegeven de DJ? En hij zei, ik weet van niks. Ik zei, ja, dit, dit, dit is No Blues... Oh ja, dat is nou blues. Dus toen liep ik naar de DJ toe. Toen zei ik, van hoe uh, zeg, hoe zit dat? Wat, uh, wat is het voor een band? Toen zei hij, It's a band from, uh, from Holland. En toen ging hij: uh, en toen zei ik, ja, dat kan al? Dat is mijn band. En toen zei hij, uh, No. No. En toen zei ik, yes. En toen pakte hij het cd-hoesje. Heel, heel grappig. Hij hield die cd-hoesje naast mijn gezicht. Zo, want het was Yadounia had er van. En daar staan ja. we met de hele band op. Dus ja, precies, ja. alle gezichten naast elkaar. Dus hij keek naar mijn hoofd en naar het cd-hoesje. <lacht> en terug en zei hij, it's you. Yeah. Nou, Ook een mooi voorbeeld. Ja. Een, een nichtje van Anki woont in Libanon. Is getrouwd met een Libanees. Die bel een keer uit de kroeg. At, ze draaien jullie hier in een kroeg. In ja, ja, ja. Beirut, ja, dat vond ik ook wel tof. Ja, weten. te gek toch? Ja, dat is leuk, ja. En, en, en uh, waar jij vandaan komt, het is in het noorden van Israël, Galilea? Ja, dat klopt. Ik ben Arabier-Palestijnse ja. zuid Israël. Ja. ja. En de, de muziek daar, heb je het daarheen gebracht? hoe vinden ze het? Heel mooi. Ja. ja. Heel toegankelijk. Dat is eigenlijk de kracht van No Blues, dat het toegankelijk is, ja. denk ik. Ja. En dat is eigenlijk de reden. dat We hebben gewoon de tweede en de derde en de vierde en de vijfde. En misschien bezig met de zesde cd. Ja, dat is, ja, we dat is eigenlijk hangen. de reden. In het begin was het gewoon ja, even, even kijken, even proberen. Misschien gaat het lukken. Misschien gaat het toch niet lukken. En nu ja, loopt het net als trein. Dus gaat het wel goed. Ja, en het, het, het, het, jij hebt, moet jij een glaasje water hebben? Nou, ik heb gewoon een beetje kriek. Ah, zo. Oh, nee, helemaal niet. is jullie een beetje Rock'em Oké, Rock'em Ja, hoor. <laughs> Hebben jullie ook nog tijd voor jullie eigen, de, eigen projecten? Want je hebt je eigen. Ja, uh... ik speel eigenlijk naast No Blues. Ik ben Heitam Safia, de Oudspeler speler hier in Nederland. En dan heb ik gewoon de Heitam Safia kwartet. De Oed-duet met Osama, dat is eigenlijk de laatste CD van me. Ja. En dan No Blues. En daarnaast ben ik eigenlijk een solist. Speel ik gewoon met iedereen. Ah, hij ben gewoon een. <laughs> Overal. Het <een ut> hoer. <laughs> <laughs> <Ik lees goed. laughs> Oeh. Oh, oh, oh. Ah, moet kunnen. ja. We zijn niet zo gevoelig. Nee. En, en, en, en jij, jij heb je een soloplaat ja, uh, onder de naam Hills? Ja, ik heb, uh, dat is al een tijdje geleden. Ik heb de tweede klaar liggen nu. Die heb nog ik nog geen tijd gehad om hem uit te brengen. Um, en uh, ik heb nog een bluesrock-trio. Daar heb ik uh, vijf jaar mee gespeeld. En daar heb ik nu, ben ik nu met een nieuwe bezetting bezig. Dus dan, dat is, daar ben ik ook weer druk mee. En ik doe dan een. Uh, ja, je moet even vertellen dat Knasje-tand. Knasje-tand. Ja, nou, dat is, een, uh, dat is een, een nieuw project van Productiehuis zoals Nederland. En dat is uh, op basis van de muzikale ideeën van een jongen van, uh, van 21. En die heeft thuis allemaal muziekjes in elkaar gedraaid. Op zijn computer. En toen zei hij: Ik wil dat wel live gaan doen. En uh, uh, nou ja, daar, daar zocht ze iemand om dat ook een beetje te begeleiden, zeg maar. En dat ben ik dan geworden. En ik speel daarom ook daar bas bij. <kwijls> en dan uh, met tien mannen zit uh, één zangeres. Uh, en dan spelen we een combinatie van, uh, hou je vast... Uh, reggae, uh, ska en Latin-muziek. Nou, dat is nog wel allemaal in mijn comfortzone. En drum and bass en uh, dubstep, wat echt niets met mijn comfortzone te maken heeft. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus oh, al... Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat klinken. Wordt dat, het wat? Ja, dat gaat hartstikke. Dat is een, lab een tierenlier. Dat is, uh, we zijn bij de wereldwijd door geweest en we oh. staan op Noorderslag. Dus en dan nou, volgend jaar gaat uh, het gewoon op, op alle festivals, denk ik, staan. Ja. Oh. Oké, okay, oké. Okay. Je kan even niet iets laten horen, hè? Nou ja, www.knarstand.nl. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh ja, ja ik, ik zie het al hier. Ja? Heb je? Van zolderkamer naar afsluiter op Noorderslag. Ja. <kwijnt> All right. Goed. Nou, <kwijnt> wat misschien wel kan, kan je niet een heel klein duetje met... Uh, nou, ik krijg van de weeromstuit ook oh, een keer, keer in mijn keel, die, die artje, dat is gewoon, heb je mentaal naar mij toe. Uh... Oh, met Osama? Um. Ja. ja. Dan spreek ik gewoon met de, van de stem van de, de, de, de Oud-duet, de eerste nummer, die heet de wassel, betekent gewoon samen te komen. Oké, okay, is, dat, is dat niet een leuk idee, eventjes? Ja, en die is gewoon heel kort. Heel kort? Dan kletten wij nog lekker doorheen, dat is goed. Ja. <laughs> Uh, rappen misschien dan. Iets, uh, Is dat een okay, nee? Oké, nee, doe maar. Ik ga, ik ga niks vragen. spelen Ja, doe maar. Nee, nee. Dankjewel, dankjewel. Nou, Osama, Malevi En, uh, zeg ik het goed? Ja, ik zeg het altijd fout natuurlijk, altijd namen. En, uh, en ja, Haitham ja. uh, En dit is te vinden op uh, jullie uh, cd die jullie samen gemaakt oh, hebben. Oe, doe het. Wat? Haitamsafia.com. Oké, dat is ook. <laughs> <laughs> altijd. altijd goed. Um, no Blues weer, mooi nummer. Ja? Voor hey, Iveline. Oh, van een nieuwe cd. Even kijken. Ja, dat is... Nee, dat is niet mijn Tweede. Dat weet ik niet. Nee? nee. Maar, het wel het maar vrouw Maar normaal op dicht. Oh, oké. Okay. Ja. <tie> oh, jij mooi. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Op de plaat hoor je hierbij uh, één of twee gedichten van uh, Frankje Fokkema. Hè? Nee. Twee gedichten. Uh, wat? Frankje Tuinman, ja. Frankje Fokkema, die ken ik ook, maar dat is een heel andere Frankje. Regisseuze en uh, deks, uh, toneelschrijfster. Uh, ik zat te denken, Haitam. Uh, kan jij nou ook heel goed gitaar spelen? Of kan je dat helemaal nee. niet? Nee, nee eigenlijk Nooit niet. Nooit nee. geprobeerd? Nee. Niet echt, nee. Wel viool spelen. Wel nou een beetje. een ik, ja, kussen. Ik we waren in, in Duitsland. Zaten ja. we, we hadden, wij, wisten, wij speelden dus al nou, bijna tien jaar nu samen. En ja. we waren in Duitsland, hadden we uh, twee optredens. En uh, na een van de optredens hadden we nog een, uh, een nadingetje, een zitje, een borreltje. Nou, in ieder geval. Ja. En allemaal gitaren erbij, gezellig, muziek maken. En toen zei Haitam uh, van... Uh, toen was er een dame die speelde viool en die zei dan mag ik eventjes. En wij dachten, nou dat wordt niks. Hey. Maar er kwamen echt gewoon mooie toon uit. Het is echt, ik was echt. Maar de kracht is alleen maar met één instrument. Ik ben Oetspeler. Je bent echt oetspeler. Ja, voor de rest alles eh, daarnaast. daar ben ik niet professioneel. Alleen maar met één instrument. Oké, okay, echt professioneel, maar je kan het natuurlijk wel. Ja, van alles wel een, een beetje, maar niet echt. Een piano spelen? Een beetje. Een beetje. Hey, en is dit nou... Een, want Ik vind deze, deze oet die je op schoot hebt... waar heel onherbiedig flink wat plakband op zit... om de versterker eraan... Uh, maar hij ziet er voor de rest zo mooi uit. Met ingelegd paalmoer. Is, dat, is ja. het een heel kostbaar ding of niet? Die instrument speciaal voor mij gemaakt toen ik 13 was. Echt waar? Ja. En de, de bouwer is gewoon een, een goede vriend van onze familie. Van mijn vader. Ja. En heeft hem verteld... Ik ga gewoon iets voor jou... Doen of maken en dan die gaat gewoon voor jou serven. Wat serf bieden? Eh, ja? Aanbieden. Ook voor de toekomst als het gewoon gaat met muziek. En niet alleen maar met de klank, niet, eh, maar ook visueel. Visueel, ja. Ja, maar dan toen jij 13 <coughs> was, bleek toen al dat je, dat je zo getalenteerd was? Toen gewoon toen ik acht was. Oké, okay, dus je was al vijf jaar aan het ja. spelen en ja. ze hadden allemaal in de gaten, dit is eigenlijk. De kleine Mozart van... Uh, ja, van da -da -da -da -da -da. Ik hou heel erg, erg van muziek, dus... Ja, ja. ja. Wat goed. En, en thuis zijn ze trots op jou? Ja, absoluut, ja. ja. Marteus, overal. Overal. Oh, ja? Dat is gewoon ik persoonlijk. Daarom straal je zo. Je bent papa dan. Uh, zegt opa Adje. <laughs> oh, Oké, okay, gefeliciteerd. Wat Jong of meisje? Jongen. En hoe heet die? SM, de naam van mijn vader, Stambom, uh, stamboomhouder. Okay. Stamboomhouder, oké. En heeft hij een Nederlandse moeder of een. Ja, ja de, de, maar dat is eigenlijk iets privé. Dat gaat niet over no blues en niet over mijn muziek. Nee. Dat blijft gewoon aan de zijkom. Precies, precies, oké. Okay. Maar goed, gefeliciteerd. Volgende nummer: Footsteps. Gone, left me, left my house cold and empty, took all of the memories from the wall. I still hear footsteps down the hall. We both knew this was coming like from far, something humming and closing in, something you can't stop. Here's you shadow where well, the curtain drops Gone, left me, left my bed cold and empty. At night I feel her like a phantom pain. I don't sleep, don't think, only lie awake. are like ghost notes in the hall. My footsteps are like ghost notes in the hall. My footsteps are like ghost notes in the hall. Klappen! Op de, afklap, op de afklap. Dat, dat horen luisteraars niet. Dat is natuurlijk niet. Maar nee. Precies op de afklap van het flitsje van de foto die Vincent van jou maakte. Nou, van mij, van ons! Van ons! Want ah, ja, anders stijken nooit op. Kijk, is het wat? Ja, het is wel oké. Okay. Kijk net of je heel erg gerookt wordt, maar dat is niet zo. Goed, uh, ik, ik was eventjes helemaal verslagen. Ik moet nog steeds een beetje water vanwege die. Uh, Moeten jullie niet wat drinken? Uh, uh, uh, je, uh, heb je hier een wijntje? En niemand echt een biertje? Of we drinken Osama en Haïtam uh, nooit. Uh, ik wel. Uh, <racht squeaks> nooit. Uh, <helaar> Wil jij een fantaatje anders? Osama? Ja. Moet, ik weet niet hoe je open moet. Kan je, kan je dat? Oké, okay, goed. Nou, heel goed. En waar was ik? Helemaal verslag. Hé, uh, hey Anne-Maarten, je hebt in New York gewoond. Wat heb je daar gedaan eigenlijk? Ja, ik heb daar journalistiek gestudeerd. Ach. Ja, het is helemaal fout gegaan daar. Want ik, da <lacht> dat was eigenlijk, ik heb eerst in Zwolle gestudeerd een jaar en toen ben ik naar Utrecht gegaan en heb ik ja. daar gestudeerd anderhalf jaar. Dus daar, in iedere keer voelde ik van, ja, dat is niet helemaal. Ik voel me hier niet thuis. Toen ging naar New York, daar verder studeren. En toen was ik daar en toen dacht ik, nee, ik ben nu echt, ik heb nu alle hoeken ongeveer van de studie wel gezocht. En dit gaat het niet worden. Maar wat wilde je dan met die journalistiek? Wat, wat, wat, wat had je voor ogen? Nou ja, dus niet. <laughs> Blijkbaar. Ja, maar... Nee, ja, ik, ik kon aardig schrijven op, uh, op de middelbare school. En toen, uh, ik moest wat gaan doen en toen zeiden ze, nou, misschien journalistiek. En toen dacht ik, ja, laat ik maar doen. Maar ondertussen, want je had op je, je ja, er, die, die basgitaar, was je altijd bezig altijd tot spelen. met bandjes. Altijd spelen, gewoon altijd. Uh, ik heb altijd vier bandjes gehad. Ja. Dus, en uh, ja, nog steeds eigenlijk. Dus, uh, maar, je, maar je begon met de elektrische gitaar. Wanneer ben je overgegaan op die contrabas? En is dat een nou, grote overgang? Oh, dat is echt een. Dat, ik kan het niemand aanraden. Als je een basgitaar thuis hebt en je denkt ik ga contrabas spelen, doe gewoon niet doen. Gewoon niet aan beginnen het gezeul alleen al van ja, het ding. Oh, dat ja. Het is wel, het is wel een liefde voor het leven dat wel, maar het is. Um, uh, ik, en je staat ook met met je arm eromheen alsof je helemaal geen verkeering meer nodig hebt. Nee, het is, <laughs> nou dat vind mijn vriendin wel, maar. <laughs> nee, maar ik. Uh, het is, het is. Um, Sonja. Sonja. Sonja uit de ja. bas. Nee, Sonja niet. Nee. Zijn, jij zit het uit de school te klappen, hè? Ja. Nee. Nee. Zet ik heb ik plek plekken die video. Oh. Nee, ik heb, uh, ik heb op, op mijn 15e heb ik ba een basgitaar gekocht omdat ik basgitaar wilde leren spelen. Ja. En dat heb ik mezelf aangeleerd en dat ging eigenlijk hartstikke snel en best wel goed. En uh, toen, toen was ik 17, dacht ik, ah, misschien contrabas. Toen was ik 18, dacht ik nog steeds, ik wil een contrabas. Toen op mijn 19e verjaardag contrabas gekocht. Nou. Nou, echt. Ik dacht, ik ga me dat zelf even aanleren. Nou, dat is echt dat is een heel ander verhaal. Ten eerste de blaren. Als je gewoon een keertje speelt... dan heb je enorme blaren. Echt het, het, het formaat van je vinger ongeveer. Ja. Daar begint het dan mee. Dan moet je allemaal doorheen spelen. De misère daarvan. En het werd eigenlijk pas wat toen ik, uh, toen ik op zoek ging naar een bandje. En toen, uh, toen was er een jongen uit Eindhoven toevallig. Misschien ken je hem wel. Uh, uh, Dave... George, George Abrams. Ja, Dave Atzma. Ja. Dave, ja. ja. En Dave, die. Daar we je nog in Eindhoven? over? Daar ja, gaan we het nou niet over. Oh, Oké, okay. gaan we het later over. Maar in ieder geval, uh, Dave die had een band. En die deed Judge Abraham en the Jury. En die zocht een invalbassist. En daar had hij mij voor in gedachten. En hij wou dit idee niet loslaten. Dus dat ben ik gaan doen. Maar uh, dat heb ik wel. Daar, door, door op het podium te spelen... Toen je moest wel je wel, het, ja. Ja, toen leer je wel het snelst. En toen heb ik nog met, uh, met mijn bluesband, de Marbletones. Als ik zanger en bassist en daar heb ik ook heel veel van opgestoken. En als jij nou een maandje op vakantie gaat, dan worden die vingers weer helemaal zacht. En ja, dan... nou een maandje op vakantie, dat kan ik me niet herinneren dat ik dat heb gedaan. <lacht> ja, nou. En uh, nee, het is, het is wel zo als je lang genoeg speelt en op een gegeven moment komt het, dat eelt vanzelf. Dat is net een soort van geheugen wat het met je vingers heeft. Het komt dan echt binnen een week weer terug. Okay. Maar de eerste hmm. jaren heb ik wel eens gehad dat ik dan te lang niet speelde en dan... Uh, ja, echt dikke blaren. Oeh, pijnlijk. En jij kan niet met die pikdingetjes wat, uh, wat uh, hij heeft. Nee, dat is nou de rechterhand. Hè? Ja. Nee, dit is echt dat je moet aan. Ja, dat moet... Oh, dat gaat moet het niet, moet je echt je vinger... moet het voelen, hè? Je moet het voelen. Of de strijkstok natuurlijk, maar dat is een hele andere studie. Dus dat is... Ja, dat is weer een ander. Dat kan je niet, hè? Nou, dat doe ik nu ook. Bij de bouw heb ik alles gestreken. En we hebben met de cd-presentatie 27 september... hebben we dat met een, uh, een kwartet, kwartet kinetiek, hebben we dat uitgevoerd. En dat was, heel, dat was voor mij heel speciaal. Ik weet niet hoe jullie dat voelden, maar voor mij was het heel speciaal... omdat je, dat was de eerste keer dat ik met een soort van gelijke instrumenten... of een soort van familie-instrumenten speelde. Ja, ja, ja. Ik had nog nooit eerder gestreken met andere strijkers. En dat zijn namelijk gewoon echt gescholden strijkers ja. die echt kunnen strijken. Dus dat was voor mij echt whee, spannend. Hmm. Maar dat ging, wel, dat ging wel goed, vond ik. Het okay. ging lekker in hier. Ik zat er lekker in. En, ja. en het, is, dat is, ja, het is ook leuk om te doen. En dat, ja. Maar ik heb geen basles gehad. Dus het is allemaal zelf nee. autodidact. Nou, Ankie, heb jij ooit les gehad in zingen? Ja. Heb in ooit... zingen? Uh, ik heb... Uh, mezelf eerst zeven jaar gefrustreerd in een nieuwe wave band. <laughs> oh, jij zat ook in de wat, de ja, w. Ik zat in A. W.A.T. Ja, ja, samen ja, uh, dat. Ja. dan speelden we 120 dB en dan riepen die jongens: Ang, zing maar wat! <laughs> Daar werd ik heel nerveus van. En toen uh, hield die band op, en toen heb ik een half jaar les gehad van een. Uh, een hele gezellige, ouderwetse opera uit Valkenswaard. En uh, die hielp mij van heel veel frustraties af. En toen ben ik ook uh, een heel andere stijl gaan zingen. Mijn stem is echt een folkstem. En ik, zat, ik hoorde helemaal niet in nieuwe rock of een, New in de muziek hoorde ik niet in thuis. Nee, dus, En hier ben je wel thuis, bij dit. Ja, wij ik, hadden een zoon, en die, die was een huilbaby, en die sliep alleen maar op muziek van Henk Williams. Ja. Dus iedere dag kwam Henk Williams langs. Dat op een moment, ja, dan ga je van country houden of je nou wil of niet. Is een grapje dit? Nee, is het niet. Nee, nee, we zijn o, echt. Uh, o, ja, ik ben serieus. toen uh, serieus in de echte country gedoken met. Uh, ja. met Vanwege de de show, de die show, niet daar Nee, nou nee. Maar ik ontdekte, ik vond het heel erg leuk om uh, Loft bevrijd te zijn van dat lawaai. En uh, toen ben ik met een paar andere zangeressen echt serieus een country folk trio begonnen. En uh, toen heb ik me echt heel erg verdiept in die. En die Americana. Ja, ik heb en, hier hè, de, ja. de survival, Folk Survival, folk survival club. club. Ja, dat is later gekomen. Dat, ja. is, dat is wat wij nu doen met een zangerijs uit Antwerpen samen. Een trio. Mm. En, uh, dat, dat is ja, echt mm. helemaal aan de folk kant van de streep. Ja. Dat, ja. uh, dat, dat, dat, cool. dat is eigenlijk mijn uh, stijl van zingen. Ja. Wat is het meest folk nummer wat uh, No Blues heeft? Wow. Uh, het eerste nummer. Fair Was Chalabee. Fair Was Chalabee, ja. ja? ja. Kun je je dat kun je ook doen als je wil. Hè? Is dat mooi om te ja. doen? Ja, absoluut. Zullen ja? Kunnen we ook nou doen wat je wil? Ja? Zullen we het hitje dan een keer spelen? Is het een heetje? Dat maf, hoor. Shallabieën. Ik dacht even Ankie in een uh, schijnwerper zetten. Oh ja, dat is niet echt zo, hoor. Zo, je kan zo horen, jullie zijn natuurlijk al, al 100 jaar een stel, maar dat is, klinkt zo fijn samen. Dat, die twee stemmen van Ad en Ankie. Ja. ja, we wat... spelen heel veel, de laatste tijd heel veel als uh, duo. Ja omdat, precies. Uh, heeft die Nederlandstalig album uitgebracht. oh gehad. ja? Ja ja, en dan speel je heel kleinschalig. We, doen, we hebben een toertje gedaan in, uh, in de Peel, omdat het, ja. uh, er staat een nummer op de Easy Riders van de Peel. En Ja, in hele kleine cafetjes gewoon. En daar zijn we met z'n tweeën Oh, maar luister, ik wil die CD ook hebben. Ja, ja, En kon dat een keer ook met z'n tweeën weer hier doen dan? Oh, dat is goed. Ja, toch? Zijn je met z'n tweeën? Ja, ik heb een hele bed. We Met z'n drieën. We kunnen zetten. Ja. Oké, maar nu moet je besturen, want ik ben heel benieuwd naar. Kijk, want mijn moeder komt uit Helmond. Dus ik heb ook daar goed. Er is voor Helmond maar één taak in het leven. Ontsnappen uit, helemaal. Ontsnappen. Als ik scup u in het knal, hè? Met mijn Spitse skunnen. Waar jij, maatje? Hou stil klauw af, hè? Als we maar niet bij elkaar op school hebben gezeten. Nee, dat is mijn moeder, hè? Oh, je moeder komt ja, Mijn moeder, nee, ik kom uit Den Haag. Ik kom maar uit Den Haag. Oké, oké. Goed. Hey, Time Flies, ik heb zoiets laten vullen met muziek, hè? George, Lekker, Oh, hey, kun je nog even heel snel maken? Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Een moet moet jij, Martin, moet je even in opnamestand gaan. Alsjeblieft. Eh. <racht> Speel wat. Ja, Dit wat. is de nacht van het goede leven met Adeline. Je mag het zingen of zeggen, maar... <racht> Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. het <racht> nog een keer opnieuw, jongens. One, two, three. Klinken, no oh, ja. oh, is Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Ja, maar ik moet wel iets klinken of no erbij klinken. Oh ja. Oh, Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Dit is een nacht van het goede leven met Adeline. Ja. Yeah. we hey, Dat was, dat was een lekker zoontje. <laughs> Dit was mijn tunje. <laughs> dat was een lange was dat, dat schiem of was het een uh, ja, was, dat was de treinhalen voor je? Dat is volgens mij. En nu nog het laatste nummer. Zout. Uh, de okay. river, misschien. Nee, zout is okay. mooi. Ja, dan, moet ik, dan moet ik heel veel over stemmen. Dat ja. ja. zout, is zo. Zout, zout betekent beteken... de stem? Stem. De stem. En wie gaat zingen, jij? Wij met twee. Okay. En hij dan ook en op aan Goed zat hè? Ja. Wow. goed zat. One, two, three. Hey. All right. In the day of the night, heard your voice all right. My head was spinning, lost and feeling. And, and, and the beginning, then for me, I heard it right out of the light First the sound was low. First it did not show We're, too We're too the standing Soft and, and manning I felt the panic. panic I heard We're your voice gone. on the radio Since then I know